Voor de werknemers, maar ook voor alle toeleveranciers in de regio... is dat slecht nieuws, zegt correspondent Joris van Poppel. Dat is een een enorme ramp voor de regio daar, in ieder geval voor de meer dan 4.500 mensen die direct in die fabriek werken. Het is een grote fabriek, een van de grootste autofabrieken van Europa. Eh, het is ook een ramp voor de alle toeleveringsbedrijven. Er wordt hier gezegd dat er ongeveer 10.000 banen zullen verdwijnen binnen anderhalf jaar dus. Ondanks eerdere beloftes, allemaal door de economische crisis, door het instorten van de automarkt en misschien ook wel niet zo strategisch plannen van Ford dit grote drama voor de werknemers in Gent. Joris van Poppel, de meeste werknemers komen volgend jaar al op straat te staan. In 2014 gaat de fabriek helemaal dicht. De PvdA wil meer aandacht voor het integriteitsbeleid van gemeenten. Kamerlid Heijnen pleit ervoor, burgemeesters en commissarissen van de Koningin... meer bevoegdheden te geven om ambtenaren, raadsleden en wethouders op het rechte pad te houden. Verder zouden de regels voor giften aan politieke partijen ook moeten gaan gelden voor plaatselijke partijen. De PvdA wil verder dat er één onomstreden integriteitsbureau komt... onder toezicht van het Rijk. Heine wil niet specifiek ingaan op de situatie in Limburg. Daar zijn de Roermondse wethouder van Rij... en burgemeester Offermans van Meersen opgestapt... na verhalen over corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie. Nederlandse scholieren doen het goed op sociaal gebied. Dat zegt het CITO naar aanleiding van onderzoek... onder leerlingen in het laatste jaar van de basisschool. Daaruit blijkt dat de scholieren over het algemeen gelukkig zijn... Het overgrote deel heeft een positief tot zeer positief beeld van zichzelf. Verder blijkt dat bijna alle leerlingen gemotiveerd zijn en het leuk vinden op school. Ook kunnen ze het goed vinden met hun klasgenoten. Het CITO noemt de uitkomst van het onderzoek opvallend. Nee, dat het zo overwegend positief zou zijn, dat hadden we uh, wellicht niet verwacht. Want er is eigenlijk maar een heel kleine groep, maar 10 die uh, te kampen toch heeft met concentratieproblemen, overactiviteit, impulsiviteit. Het het eerst dat het CITO een groot onderzoek... naar het sociale functioneren van scholieren heeft gedaan. Bierbrouwer Heineken heeft het ook in het derde kwartaal goed gedaan. De verkoop steeg met 4 naar bijna 5 miljard euro... De nettoe winst was met 577 miljoen euro bijna 10 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In West-Europa nam de bierverkoop af, maar in Midden- en Oost-Europa, Egypte, Brazilië, Mexico en Zuid-Korea werd meer bier gedronken. Het weer vanochtend is het bewolkt en nevelig. Vooral in de noordelijke helft van het land valt soms wat regen. Later vanochtend en vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog... en breekt in het midden en zuiden ook de zon af en toe door. Het wordt 14 graden in het noorden, 17 graden in het zuiden.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Ministerie van Financiën moet inzicht geven in de Nederlandse goudvoorraad. Het regent UFO meldingen in de regio Rotterdam. Doordat kinderen weinig buitenspelen, worden ze onzelfstandig. En we zien ook de dyspraxie, hè? dus dat is, je hebt dis, dis, dyslexie, kan je niet zo goed lezen. Dyspraxie wil zeggen verregaande staat van onhandigheid. Zien we ook onder kinderen toenemen. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is vijf en half over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Ruim 600.000 kilo goud, dames en heren, zou de Nederlandse staat in bezit hebben. Met een waarde van zo'n 25 miljard euro. Maar ligt dat goud wel echt in de staatskluizen? Zo'n 1300 bezorgde Nederlanders eisen in een petitie openheid van zaken. En een van hen is Ton Lassing, die is directeur van de website beursbox.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het voor u zo belangrijk dat er openheid wordt gegeven over ons goud? Nou, het is eigenlijk gek dat er geen openheid over is. Het lijkt wel al alsof we bang zijn voor de waarheid... En wat is dan die waarheid? Uh, ja, uh, is dat goud er wel? Nou, blijkbaar is er een probleem dat ze er uh, niet open over kunnen zijn. Maar mijn vraag was waarom het voor u zo belangrijk is om te weten of het er ligt. Ja, nou, uh, we zeggen allemaal dat we dat goud hebben. Uh, we hebben overal de laatste jaren gezien dat het vertrouwen wat we hebben in, in autoriteiten, in banken, in verzekeraars... dat dat uh, niet helemaal juist blijkt te zijn. Dan zeg ik dat heel netjes... Het vertrouwen is behoorlijk beschaamd op alle vlakken. En dan moeten we de, de Nederlandse banken blauwogen ogen geloven dat ze dat goud hebben liggen. Terwijl ze daar eigenlijk weinig openheid over geven. Ik denk dat dat uh, niet de goede weg is in een goede democratie. Maar de minister van Financiën heeft toch laatst gezegd dat het uh, om ruim 600.000 kilo goud gaat? Ja, hij heeft uh, dat uh, gezegd. staat ook in het DNB-verslag dat uh, dat uh, goud er, uh, er is. Ja, ter waarde van 25 uh, miljard euro. Is... Sorry? Ter waarde van 25 miljard euro. Ja, alleen er is daar geen onafhankelijk onderzoek naar gedaan. Het is toch de blauwe ogen van de minister moeten geloven. Ja. Als hij blauwe ogen heeft tegenwoordig. Dat heeft uh, hij. De minister van Financiën heeft blauwe ogen bij mij weten. Ja? Ja. Oh, ja, ik heb geen idee. Ik ja. kijk daar niet zo vaak in, vrees ik. Ah. Uh, maar het is, het is echt de vraag of het nogal is. Een DNB-verslag staat eigenlijk vrij... Cryptisch dat, dat het goud er is. Er ja. staat ook wel bij dat het misschien niet allemaal fysiek goud is. Nou, Dan maar... heb ik al zoiets van, dan wil ik toch wel weten wat het nog precies uh, wel ligt. Wat, hoe bedoelt u niet fysiek goud? Hoe kan um, goud niet fysiek zijn? Ne, het kan ook papieren goud zijn. Dus eigenlijk een belofte van een tegenpartij um, dat ze het goud leveren. Op het moment dat je erom vraagt. Dus bijvoorbeeld een ETF, een, een papieren positie, ja. eh, waarbij die tegenpartij zegt: van, Als jij de goud wil hebben, dan, dan kunnen wij dat wel leveren. Yes. Nou, bij de uh, teleur, uh, tenorga, hoe zeg je dat? De ondergang van uh, Lehman Brothers is gebleken dat zo'n belofte van zo'n partij goed is totdat hij viert gaat. Juist, met andere woorden, dat er ook beloftepapieren zijn, om het zo te zeggen, op ja. Uh, goud. Ja. Uh, dat wilt u allemaal maar het, het klinkt een beetje alsof u zegt: geef mij de sleutel van de kluis maar, of de pincode, of uh, de, het vingerafdruksysteem waarmee je de kluis binnen kan. Dat nee, krijgt u dat natuurlijk nooit van elkaar. Uh, ik hoef dat pertinent zelf niet in, uh, maar ik denk dat het uh, goed zou zijn als daar een onafhankelijke partij, een accountantskantoor uh, of, of uh, een, een commissie, uh, dat die daar uh, toch de controle doen of, of dat goud er daadwerkelijk wel is. Het is ook niet allemaal in Nederland, dat hebben ze nee. al wel gezegd. Ja, ik heb altijd geleerd dat een deel in Fort Knox ligt in Amerika. Ja. ja dat en al een deel nog jaar, in andere landen? Het is, in Fort Knox is het al 50 jaar niet onafhankelijk gecontroleerd wat daar ligt. Ah. En dat ja, is toch gek. Maar het ligt daar uh, om uh, reden van mogelijke bezetting... of uh, als hier een uh, totale nationale ramp zou ontstaan... dat niet de hele goudreserve weg is in één klap natuurlijk. Nee, dat, dat, dat klopt. Uh, het ligt niet in, alleen in Fort Knox. Het ligt ook in Canada en er lag ook in het World Trade Center... Alleen het gekke is, het World Trade Center is uh, helaas uh, verloren gegaan in uh, 2001. Ja. Uh, alleen die goudvoorraad die daar zou zijn, die is niet aangetroffen. Dat geeft dan toch wat, uh, wat argwaan over uh, de goudvoorraad. Ja. Nou, is er in Duitsland een vergelijkbare discussie? De Duitsers lijken nu openheid van zaken te gaan geven. Verwacht uh -huh. u dat minister De Jager dat op de drempel van zijn uh, afscheid... als minister van Financiën dat ook nog gaat doen? Nee, nee ik verwacht van de minister De Jager eigenlijk niet, uh, niet veel op dat vlak. Waarom niet? Uh, nou, omdat hij daar eigenlijk geen, uh, geen winst uit kan halen. Uh, Laten we eerlijk zijn. Uh, er zijn 1300 Nederlanders die nu hebben gevraagd via die uh, petitie om openheid. Ik denk niet dat hij daar nou erg van onder de indruk zal zijn. Nee. Maar stel nou dat uw vrees waar is. Namelijk dat er minder geld is dan ons is beloofd. Minder goud moet ik zeggen. Ja. Uh, dan is het toch alleen maar destabiliserend om dat bekend te maken? Voor de duidelijkheid. Ja, in deze tijden uh, van crisis en een uh, buitengewoon instabiele euro. Ja, goud, goud is het geld. Dat zei je op zich wel goed. Uh, ja, stel je nou voor dat het, uh, dat het waar is dat het er niet is. Uh, het zou toch te gek voor woorden zijn dat wij in een democratie leven. waarbij wij zeggen, minister. Ga ons alsjeblieft maar gewoon voorliegen. Want we willen vooral niet de waarheid weten, want dat kan wel eens de destabiliserend zijn. Ja, ja dat, aan de andere dat, kant kun je zeggen, luister, uh, je, je, je zou een minister van Financiën, juist een minister van Financiën en een president van de Nederlandse Bank, toch juist moeten kunnen geloven op dit punt, of niet? Uh, ja, dat zou je moeten doen. Ja, dat... dat... Het uh, zou heel, uh, uh, heel netjes zijn om dat te doen. Maar laten we wel zijn, een uh, directeur van de Nederlandse bank... dat is de best betaalde leugenaar van een, uh, van een land. En dat is niet omdat hij uh, zo slecht is... maar omdat hij in zijn functie de stabiliteit van de munt ja. in zich heeft. En ja. Ja, dan vertel je wel eens wat het niet helemaal de waarheid is. Dus Goed. die kunnen we niet op zijn woord geloven. Uh, goud is ook een goede investeringsbron gebleken de afgelopen tijd. In ieder ja. geval, de prijs is opgelopen. U hebt zelf geloof ik ook belegd in goud, als ik me niet ja. vergis. Uh, ja, maar, ja. Uh, ja, maar ik heb nu alweer een beetje gekerst geloof ik, want het is over ja. zijn hoogtepunt heen, of niet? Uh, nee, nee, dat wil ik niet zeggen. Alleen, uh, ik heb vanaf 2004 ongeveer, heb ik weer maandelijks goud gekocht. Ik heb zelf vorig jaar, heb ik er een huis van gekocht. Uh, puur omdat ik uh, veel goud had en had, ja, ik wilde er eigenlijk ook wel genieten. Dus ik heb mijn winst in die zin genomen. Ik ben nog steeds weer goud aan het kopen, dus dat is op zich niet. Maar het is wel zo, je hebt uh, je vermogen ergens voor... En om nou rijk dood te gaan en dan rijk is heel veel geld op, uh, op de rekening en goud in de kluis, uh, dat lijkt me niet echt zinnig. Maar ik heb in ieder geval wel winst genomen op jarenlange koersstijging, want goud is van 300 naar, uh, naar 1600 uh, dollar gegaan. Ja. Dus dat is natuurlijk een enorme stijging. Zo zou zonde zijn om daar niets van te profiteren en te zeggen, ah, fijn, fijn, het ligt allemaal in de kluis. Goed. Maar ik, ik denk dat het nog veel en veel hoger kan. Goed, dat is, uh, dat is uw beleggingsadvies dan. Uh, het nee. advies aan de minister van Financiën is... kom snel met openheid van zaken. Uh, ja. Een petitie, uh, en als die petitie nou niks oplevert... wat gaat u dan doen? Ik blijf gewoon iedere dag schrijven in mijn beursbox nieuwsbrief... over onder andere goud, over veiligheid... Wat je als, als spaarder, als consument, als ja. belegger zou kunnen doen met je kapitaal. Dus als de minister dat... nee zegt, dan blijft het bij deze petitie. En onderneemt u verder geen stappen, nou, geen juridische ja, ik, stappen. Ik, ik blijf wel stappen ondernemen door mijn, uh, mijn uh, artikelen te blijven schrijven. Mensen bewust te maken van de risico's die de euro in zich heeft. Het ja. geld in zich heeft. Ja, Oké, okay, maar dat zijn er heel veel maar... die dat doen. Maar u stapt niet naar nou, de rechter om in een kort geding of op een andere mogelijke wijze nee, nee, nee, openheid van kracht. zaken te eisen. Dat, dat, dat is niet mijn eerste insteek. Nee. Uh, misschien als we uh, later wat meer zeggen van uh, 1300, is daar, uh, 1300 man is te weinig. Maar als ja. we meer zeggen van hé, hey, dit vinden we toch wel. dan heb je een movement. Maar 1300 man is veel te weinig om dat al in te zetten. Goed, Beursbox.nl, daar bent u van. Ja. De directeur, Ton Lassing, ik dank u wel.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 Ja, doordat kinderen, dames en heren, weinig buiten spelen... worden ze onzelfstandig. Bovendien nemen ze weinig risico. En dat is wel nodig om goed op te groeien. Het aantal kinderen met dyspraxie... dat is een verregaande staat van onhandigheid... neemt toe, hoort u in deel 3 van Beter Buiten... gemaakt door Roy Herkens. Hoort u wel. Ja, nou, dit is het goede voorbeeld, hè? Klasje kinderen krijgen een mooie rode puntmuts op en uh, het bos in. Wat gaan jullie doen hier? Het buiten lopen. Wat is dat? Um, nou, we hebben net uitgelegd gekregen dat we een, een, een onderzoek gaan doen... Uh, hoe de kabouters leven in het bos en, uh, en uh, wat, uh, wat er in de herfst allemaal gebeurt in het bos. De hernieuwde aandacht voor het buitenspelen komt overgewaaid uit Groot-Brittannië... waar de Britse natuurorganisatie National Trust met een bijzondere lijst kwam. Ik ben je 50 things explorer. so mijn vrienden at de National Trust hebben de 50... 50 dingen die je gedaan moet hebben voor je twaalfde: een voorbeeld van een heuvel rollen, een appel jatten... een dammetje aanleggen, een slaggenrace houden of de zon op zien gaan. Nou, omdat kinderen leren op twee manieren: ofwel door de instructie, doordat je ze iets vertelt, ofwel door de ervaring. En uiteindelijk leren ze meer van de ervaring dan door de instructie, dat zie je hier ook. Hè. Dus dan je kunt vertellen over het bos. Dan kan je heel lang doen. Maar ga een keer een bos in en dat is de ervaring. En dan ervaar je een bos. Nou, hier is het heel helder. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het omgaan met risico of gevaar. Daar kan je heel lang over praten. Maar ervaar het maar eens. Zoals dus je hier ziet. We staan hier bij Fun Forest met allemaal kabels en touwen waarin kinderen uh, tussen de bomen heen kunnen slingeren. Ja, kinderen leren vooral op deze manier door het dingen te doen. En door de, uh, uh, af en toe ook dingen te doen die misschien wat minder verstandig zijn, maar wel doen ja, door te vallen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld en kijk kinderen, ik zou, ja, kinderen zijn ook een beetje van rubber en dat is niet voor niks. Kinderen horen uh, het risico een beetje op te zoeken en je ziet ook in de kinderopvang bijvoorbeeld dat pedagogisch medewerkers heel erg bang zijn om aan ouders te moeten vertellen dat hun kind een buil heeft gevallen, terwijl mijn stelling is van als een kind ergens vier jaar lang zo lang is, heb ik wel eens uitgerekend dat ze dan 3000 uur op een kinderdagverblijf zijn. Tussen dat ze een half jaar zijn en er op vierjarige leeftijd weggaan. Ja, dan hoort die buil en die schram, die hoort er wel een beetje bij. Je kunt je afvragen of je uh, dat bijna niet moet eisen van je kinderdagverblijf... dat dat af en toe gebeurt. Anders gaan ze veel te voorzichtig met je kind om. Volgens ontwikkelingspsycholoog Steven Pont is het hedendaagse kind onzelfstandig. En is het overal bang voor. En we zien ook de dyspraxie, hè? dus dat is, je hebt dys, dys, dyslexie, kan je niet zo goed lezen. Dyspraxie wil zeggen verregaande staat van onhandigheid. Zien we ook onder kinderen toenemen, omdat ze die ervaringen allemaal niet mogen hebben. Nou, jullie zitten lekker met z'n allen in de boom. Ik ga alvast naar huis. Komen jullie ook zo naar huis? Misschien omdat ouders voor hun kostbare 1,7 kind ieder risico uit de weg gaan. Dat is dus het lastige als moeder. Ik had altijd het liefste dat ze gewoon lekker voor de deur speelde. Dan hoefde hij alleen af en toe maar even uit het raam te kijken... om te zien dat het allemaal nog goed ging. Maar hier zijn ze toch uit je zicht. En het is wel een landelijk bosje. En je weet niet wat voor figuren er verder nog lopen. Als je uit een boom valt, dan... Ja, dan zie je het dus niet als, als je kind uh, hier iets heeft. En het heeft best nog wel even geduurd voordat ik ze echt helemaal los durfde te laten hier. Terwijl het eigenlijk maar uh, 100 meter bij mijn voordeur vandaan is. Zo'n lijst met 50 dingen die je voor je twaalfde moet doen... lijkt vooral te onderstrepen dat onbezorgd buitenspelen iets uit een ander tijdperk is. Maar wat is er eigenlijk mis mee om op plastic stoeptegels op te groeien? ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Kijk, je ziet bijvoorbeeld dat wij hebben de gelukkigste kinderen van de wereld. De, het UNICEF-onderzoek, we hebben de gelukkigste kinderen van de wereld. Nou, dat is mooi, maar we hebben ook de uh, meeste mensen tussen 20 en 30 in therapie van de wereld. Dus wellicht is alleen maar op gelukkige jeugd en geen teleurstellingen en geen... Geen uh, nare ervaringen, bereid je niet voor op het leven dat op je wacht tussen 20 en 30. Dus in die zin, als je vraagt: van ja, maar gaat, is dat dan echt die rubber stoeptegels? Nee, maar het, waar het voor staat, dat we alleen maar proberen dat alles alleen maar goed gaat. Maar in de tussen 20 en 30 gaan dingen alleen, niet alleen maar goed. En dan moet je al wat kilometers hebben gemaakt over het overwinnen van teleurstellingen. Nou, en daarin hebben we natuurlijk wel een bepalende rol als uh, volwassen wereld. Zelfstandig spelen is niet alleen gezond en leuk en goed voor de motoriek... maar kinderen leren ook risico's inschatten. En die risico's zijn nodig. Verder is een heel belangrijke verklaring voor het feit dat uh, kinderen minder buitenspelen ook wel... dat ze steeds meer speelgoed hebben. Paul Sikkema van onderzoeksbureau Curious deed recentelijk onderzoek... naar de speelbeleving van ouders en kinderen... En uh, veel mensen zeggen ook te veel. En uh, ja, als dat binnen is bijvoorbeeld, uh, ja, dan wil je daar ook wel iets mee doen. En dat hadden ouders vroeger natuurlijk minder. Dan ging je automatisch wel naar buiten. Ook omdat je huis misschien klein was of druk. Uh, ja, en buiten, daar gebeurde het dan eigenlijk. Hè? En nu gebeurt het gewoon meer binnen. Morgen in buiten. Het aanbod van die speelterreinen, dat groene, dat rafelrandjes vlak in de buurt, is enorm afgenomen. Rond steden is het aanbod afgenomen van dat soort terreinen... met 90 in 30 jaar tijd. Dat is morgen in een nieuwe bijdrage van Roy Herkens. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de Cairo via goedemorgennederland.nl. Straks spijkenissen en Nisse ziet ze vliegen. Ufo's. Eerst nu het ochtendumeur. Hier is Koos Postema. Er was eens, in een tijd dat het wielrennen ook al niet schoon was... een Vlaamse coureur, Pollentier die de dopingcontrole niet vreesde. Want hij had namelijk een rubberbal met zuivere urine... onder zijn oksel verstopt met een slangetje eraan. Zo verscheen hij ter controle, maar het werd een gedoe... in dat hokje en hij werd betrapt. Maar hij bleef populair. Zijn fans zongen in zijn stamcafé in Vlaanderen... wij blijven vier op onze Pollentier. Dopingverhalen om te lachen. Zo was het de renner die bij controle een plasje van zijn vrouw binnen wist te smokkelen. Ze was echter in verwachting. Het dopingrapport luidde even later: Renner die en die is zwanger. Echt gebeurd. Zo zag ik eens vanuit een tourvolgwagen een renner uit het peloton waaien en zich zagend traag pogen te blijven fietsen. Te vroeg genomen, oordeelde mijn chauffeur routineus. En kijk, het lijkt wel een suurplas. Het wordt een suurplas. En suurplas is alleen maar voor de sufferd. Dopingverhalen. Echt gebeurd. Om te lachen. Die tijd is voorbij. Sportjournalisten blijven ernstiger dan ooit... en houden massaal vol dat ze van niks wisten. Van de maffia lenen ze dan het woord omerta. De zwijgplicht. In dit geval van wielrenners. We hebben het niet geweten. Een doodgriezelige term uit onze recente geschiedenis. Vandaag horen we alles over de honderdste Tour de France. De NOS gaat die jubileumtour wel uitzenden, zeggen ze, maar ze weten nog niet hoe. Maar de in het geheel niet journalistieke commentatoren van de NOS, Dijksma en Ducro, zelfs die kinderlijke bewonderaars, hoor ik op de top van Alp d'Huez niet aan de winnaar, die pupillen heeft zo groot als fietswielen, vragen en genoten van het uitzicht. De honderdste Tour de France, vandaag zullen we er alles van horen farmaceutische laboratoria, schijnen al overuren te maken. Kostposterma, morgen het ochtendtumeur van Henk Spaan. Onze jalouse, au milieu de la pelouse, écartez vous je sors, oui je sors. Terre promise, ici dans ma chemise, écartez-vous, je mords, oui je mords, je fais ma valise, je prends mes caleçons-cerises et mes pyjamas d'or. Oui, je sors, ombre jalouse, au milieu de la pelouse, écartez-vous, je mords, oui je mords, je quitte pour toujours les murs elles se monheure, c'est ma Yeah. Si je pars si loin, c'est parce qu'elle se neure, se meurt, et ses torrents d'acides, homicides, me font peur, je fais qu'il ailleurs. Jalouse au milieu de la pelouse, écartez-vous, je sens, oui je sens, je fais ma valise, je prends mes cactions-cerises et mes pyjamas d'or, oui je sens. Pour fuir à toute basque les bourrasques du malheur, voyez-vous, le monde s'écroule et seule l'sonneur demeure et ce fleuve de lave. Caligny met Elseneur. Het is uh, zes, nee, vier minuten moet ik zeggen... voor half elf uur luistert naar de KRO op Radio 1. Ufo-meldingen zijn er wel bijna elke dag. Maar de laatste maanden zijn het er wel opvallend veel. Vooral in het luchtruim boven de Zuid-Hollandse plaats Spijkenissen. Worden veel onverklaarbare vliegende objecten waargenomen. Alexander Giffioen, goeiemorgen. Goedemorgen. U bent oprichter van de website UFOmeld.nl. Uh, hoe, hoe, hoe serieus neemt u die meldingen? Uh, wij nemen ze serieus wanneer de omschrijving... Uh, uh, daar reden toe geeft. Uh, ja, af en toe betreft het een oranje bol die voorbij kan zweven. Ja. En ja, in, in dat soort gevallen denk je natuurlijk gauw aan een zo'n Thays lantaarn en zo'n wensballon die je, die je kan kopen bij de bij de bij de warehuizen. En ja. ja, die zijn weinig mysterieus. Ja. Want u, eh, om, te, om te voorkomen dat mensen u meteen als een halve garen wegzetten... Uh, u hebt uh, dat uvomeldpunt.nl en daar krijg je ook een, een aantal voorbeelden. Hebt u misschien dit gezien? Hebt u misschien het uh, Internationale Ruimtestation gezien? Hebt u misschien inderdaad zo'n uh, zo uh, lantaarn gezien? Ja. Uh, met andere woorden, dat de, de meest verklaarbare uh, oorzaken uh, daar al wel te zien zijn. Wat maken die meldingen in spe spekenissen nu zo bijzonder dan? Uh, nou, sommige van die meldingen, dat betreft uh, toch een, een bijzondere waarneming. Uh, er staat er bijvoorbeeld eentje bij van een zilveren schijf met erop een, een zilveren koepel. En daaromheen uh, lichtjes in verschillende kleuren. en Een hele mooie illustratie erbij van iemand die dat heeft ingestuurd. Uh, die is ook bijzonder te noemen. Uh, helaas ontbreken er dan wel een foto of, uh, of videomateriaal. Uh, er was ook eentje van een, een V-formatie van lichten die, uh, die uh, boven spijkernissen uh, gesignaleerd was. Dat is op zich ook wel bijzonder. en Een aantal andere dingen, zoals een, een lichtpuntje of een rood lampje wat voorbij komt, ja, daar kunnen we niet zo gek veel mee, omdat het van alles kan zijn. Hè? Maar de, ja, de, de wat meer gedetailleerde meldingen, en vooral de omschrijvingen die je niet zo makkelijk kan rijmen met een, met een hele makkelijke verklaring, uh, ja, die, die houden ons al bezig. Ja. Ja. Hoeveel zijn het er? Hoeveel meldingen hebt u? Uh, in totaal of in spijkenissen alleen? In spijkenissen? Uh, spijkenissen hebben we sinds de oprichting van het meldpunt hebben we er een stuk of dertig gehad. Ja. Uh, en, en de laatste paar maanden inderdaad wel iets meer dan daarvoor. Juist, dus daar zit een kleine uh, nee. stijging in. Is er is er een verklaring voor? Ik bedoel, want uh, als je uh, buitenaards bent, waarom zou je dan naar Spijkenissen willen? <laughs> uh, goede vraag, dat uh, moeten we de burgemeester van Spijkenissen vragen, denk ik, dat weet ik niet. Ja, ik bedoel niks ten uh. de van spijkenissen verder, ik wil niemand nee. beledigen. Maar ik bedoel, wat zou je, wat zou je daar moeten zoeken als buitenaards wezen? Ik heb geen idee. Nee, nee. Ik weet het niet. Maar dat geldt natuurlijk voor alle plekken in Nederland, hè, waar lichtjes gezien worden. Ja, maar goed, u neemt het wel heel serieus of niet? Uh, nou, wat ik al zeg, ik neem, ik neem sommige serieuzer dan anderen. Uh, en dat hangt een beetje af van de mate van detail en, uh, en het ondersteunende beeldmateriaal wat wij krijgen. Uh, dus lang niet altijd even, even uitgebreid, helaas. Heb je zelf al groene mannetjes gezien of niet? Uh, nee, nee, nee, helaas nog niet. Nee. Mag nog. <laughs> en wel een UFO of niet? Uh, ik heb wel één keer een UFO gezien en dat was een uh, uh, hele tijd geleden, maar dat was in een auto. En uh, toen reden we over de snelweg en uh, ik zag een oranje lichtje met best wel hoge snelheid uh, uh, over, een, over een weiland passeren. En uh, ja. dat vond ik wel op zich een opmerkelijk uh, zicht, alleen dat, dat, ja, uit, wij gingen de tegenovergestelde richting in. En uh, binnen een seconde of vijf was het voorbij, zeg maar, toen kwamen de bomen tussen en dat soort dingen. Dus uh, ja, dan blijft heel helemaal een vraagteken zitten, maar ja. geen oplossing nog. Maar... Uh, hebt u uh, contact gezocht met Defensie of met de luchtvaartpolitie van het uh, Korps Landelijke Diensten? Want die, die zouden op zichzelf ja. moeten weten wat er in het luchtruim zich allemaal afspeelt, of niet? Nee, dat, ja, dat, dat zou inderdaad kunnen. Uh, het feit is wel dat het, het U van Meldt in Nederland is een burgerinitiatief is. Uh, dat houdt in dat wij dit uh, ja, hebben opgericht zonder middelen of steun van, uh, van autoriteiten. En uh, we hebben zodoende ook... Uh, ja, het, het is eigenlijk een hobby van ons geweest, uh, ja. in eerste instantie. En uh, wij hebben helaas niet de tijd of het geld om daar heel veel tijd in te investeren in het onderzoek daarnaar. Ja. Ja, goed. Het zal voor velen wel een raadsel blijven, denk ik. In ieder geval is het aantal meldingen opvallend. Alexander Gifjoen van het meldpunt. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. En van de Uvos gaan we naar de koe. Ja, hij mag luider, want Naida, je gaat over de koe praten. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Ja, waar ik nou weer ben beland bij een levensechte vleeskeuring sta ik. Mannen die staren hier naar vrouwtjes. En ik ben niet in de builmer, kan ik je vast vertellen. En die mannen die voelen aan hun billen en kijken hoe hun uiers erbij hangen. Ja, en waar dit verhaal naartoe gaat, dat hoort u straks na het nieuws met Dorald Meegens. Radio 1: Het NOS-journaal. Autofabrikant Ford sluit volgend jaar zijn fabriek in de Belgische stad Genk. Daardoor verliezen 4500 mensen hun baan. In Genk wordt de Ford Mondeo gemaakt. De productie verhuist naar Valencia en Spanje. En door de sluiting van de fabriek in Genk staan er ook 5500 banen bij toeleveranciers op de tocht. Steeds minder allochtonen halen hun bruid of bruidegom uit hun land van herkomst. Volgens het CBS kwam bij ruim 8% van de huwelijken van allochtonen in 2011... één van de partners naar Nederland om te trouwen. Tien jaar geleden was dat nog ruim 20%.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 De Fransman Yannick Agniel ging bij de heren met de titel aan de haal. Ook hij won tijdens de Olympische Spelen twee keer goud. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. Ja, als een soort van talibanvrouw wordt ze uit het zicht van de buitenstaander gehouden. Niet open en bloot in de wei, maar achter gesloten deuren op stal. We profiteren wel van wat zij ons te bieden heeft. Maar we zien haar niet. Melk, boter, kaas, vlees, leer en mest. Zonder haar geen van dit alles en zelfs geen Nederlandse boer zonder haar. Een koe in de wei past bij Nederland als klompen, molens en tulpen. Toch loopt het aantal koeien in de wei schrikbarend terug. We lijken de koe uit te wissen uit ons geheugen, maar ja, melk is er toch wel. En ook ik maak me schuldig aan het disrespect voor de koe. Want als mijn moeder na een telefoongesprek met de buren in Pakistan mij, mij belt... om te vertellen over de dode koe van de buren... dan snap ik echt werkelijk waar niets van haar medeleven. Zij op haar beurt snapt niets van mijn ongeïnteresseerde reactie. En dan zeg ik, mam, ik sta voor de ingang van de Koninklijke Schouwburg... en ik ga zo naar Paul van Vliet. Over welke koe heb je het eigenlijk? Ja, en het is dat mijn moeder op vakantie is, maar ze zou zeker trots op me zijn vandaag. Want terwijl de Nederlandse koe onder druk lijkt te staan, sta ik op de Woerdense koeienmarkt. Waar de koe nog koning of koningin is. Om te praten met koeienkenners, liefhebbers en ze zijn er, koeienfanaten. Ik vraag aan u, beste luisteraar, is de koe nog belangrijk? Mist u haar eigenlijk in ons landschap? Bent u opgegroeid tussen de koeien? Of haalt u de koe? Laat mij alles weten. Bel 0800 1121 Of tweet naar hashtag lijn1... Mailen kan natuurlijk ook lijn1 apenstaartje ntr.nl of ga naar de website lijn1.ntr.nl. Terwijl de herfstvakantie al lang voorbij is in Woerden, zijn vandaag toch de scholen dicht. In Woerden en ook in alle dorpjes rondom Woerden. Scholen dicht, winkels dicht. Hallo. Ik moest hier, om hier te komen waar ik nu sta, moest ik eerst over de markt. Vervolgens moest ik over een kermis, langs de oliebollenkraam. En ik dacht de hele tijd, is het nou Koninginnedag, is het carnaval of is het kerstmarkt? Nico Bond staat naast mij. Wat is dit? Het is Woerdense markt, een veekeuring voor koeien. Voor vrouwelijke koeien, dus uh, geen stieren vandaag. En we gaan hier vandaag de mooiste koe voor opzetten. En waarom alleen vrouwelijke koeien en geen stieren? Uh, we kijken hier vandaag alleen naar het melkvee. Dus dieren die melk kunnen produceren. Uh, dat is voor ons als uh, melkveehouder van belang. En dat is de reden dat deze ook dus alleen maar hier zijn vandaag. Nico, jij bent een van de topfokkers van ons land, kan ik zo zeggen, toch? <laughs> Ze zeggen het, ja, inderdaad. <laughs> Hey, en jij gaat deze uh, koeien keuren en daarna kunnen ze dan een prijs winnen. Waar let je op? Ik, uh, deze koe die hier staat, ik, ik zie alleen maar een zwart-witte koe. That's it. Wat zie jij? Nou, uh, De kleur zegt voor mij niet zoveel vandaag. Dus de aftekening die de koe heeft is eigenlijk niet van belang. Uh, de bouw van de koe dus wel. Wat wij belangrijk vinden is dat de koe uh, evenredig gebouwd is, noemen wij dat. Dat betekent dat de koe geen grote fouten heeft. Zodat die koe zo lang mogelijk mee kan gaan en zo oud mogelijk kan worden. Geen grote fouten, die arme koe kan er toch niet aan, niks aan doen hoe die eruit ziet? Dat klopt, uh, iedere koe produceert ook melk en iedere koe is ook voor elke veehouder goed genoeg. Alleen deze dag vandaag gaat echt puur over het feit hoe mooi is deze koe. We hebben ook shows of eigenlijk uh, misverkiezingen voor vrouwen. Wij hebben vandaag een misverkiezing voor koeien. Misverkiezing voor koeien, maar koeien zijn lui. Weten die wel hoe ze rondjes moeten lopen? Koeien zijn zeker niet lui. Dat is een, uh, een misverstand denk ik. Koeien produceren meer dan 40 of 50 liter melk per dag. Dat is een enorme topprestatie. Koeien vinden het fijn om naar zo'n dag toe te komen. Ze worden vertroeteld. Wacht, wacht, wacht. Koeien vinden het fijn om naar zo'n dag toe te komen. Heb je het gevraagd? Ben je een koeienfluisteraar? Nee, dat niet. Maar als ik in de huid van een koe mocht kruipen en ik mocht kiezen tussen heel de hele dag in de stal of in de wei... of een dagje uit naar de stad, dan koos ik ervoor om een dagje naar de stad te Ah, Ja, natuurlijk. Dat moet jij zeggen. Hey, maar wat is nou een mooie koe? Een mooie koe is een koe die uh, groot is. Een koe die breed gebouwd is. Welke van deze koeien vind jij echt mooi? Ik vind dit een hele fraaie koe die hier staat. De koe recht voor ons. Ja. Want? koe is uh, uh, groot van formaat. Uh, ze heeft veel inhoud. Dus ze kan veel ruwvoer verwerken. Uh, koe heeft een heel beste uier. En een beste uier dat betekent voor ons hoog opgehangen. Hoog van de grond. Net als bij vrouwen. Uh, uh, net als bij vrouwen. <lacht> niet te groot. Ook dat vinden wij niet mooi. <lacht> maar uh, uh, goede benen waar ze goed op kan lopen. En uh, mooie indruk. Attent. Mooie kop. Attent, dat vinden jullie bij vrouwen ook leuk, toch? Ja, vrouwen en koeien, eigenlijk... Je bent eigenlijk, gewoon een seksist. Eigenlijk, eigenlijk verschilt het niet zoveel van elkaar, dat dus, ik serieus. Koeien en vrouwen verschillen niet zoveel van elkaar. Nou ja zeg, kan het nog seksistischer, meneer? is een pluimpje voor de vrouwen. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik denk echt dat uh, uh, wat wij willen zien bij een mooie vrouw, willen wij ook zien bij een mooie koe. En dat betekent een mooie uitstraling, ze moet fit zijn, ze moet... Helder uit de ogen. Niet te dik, niet te dun, attent. De borsten moeten goed hangen en mooie benen. Precies, precies. Hey, wat ik niet snap, daar verderop, loop even mee. Als we naar deze kant lopen, links van ons ligt een koe die is zwanger. En die kan ieder moment bevallen. Nou, ik denk niet ieder moment, want op het moment dat het ieder moment zou zijn, zouden veehouwers niet hiermee naartoe nemen. Ik heb gehoord, half twee gaat ze bevallen. Nee, dat... Ja, er is mij echt verteld, half twee gaat die koe bevallen. Nou, kan, je, kan je toch die koe niet hier op deze markt laten staan met duizenden mensen? Nee, ik denk, maar ik denk dat dat ook niet waar is. Ik denk niet dat deze koe hier bevalt. Volgens mij is dat de knuffelkoe waar we over praten, die hier is. En uh, het zou mij verbazen als de koe hier was. We gaan het gewoon vragen, loop even mee. Ik wil het nu weten ook, uh, luisteraars. Want die koe is zwanger. Waar is de zwangere koe en gaat ze vanmiddag bevallen of niet? De zwangere koe, zie jij de zwangere koe? Mijn redacteuren hebben toch echt een zwangere koe gezien? Is dit een zwangere nee, koe? Nee, hè? Ik denk, dat je, ik denk dat je deze bedoelt, die hier staat. Maar dat is inderdaad de knuffelkoe. Dat is de koe die uh, eigenlijk... Dat is gewoon een dikke koe. Het <laughs> is een koe die hoogzwanger is. Hè? Die wel drachtig is, waar een kalfje in zit. Maar nog pas over een maand of anderhalve maand haar kalfje krijgt. Oh, kijk, dat stelt me weer gerust. Want ik dacht, wat een dierenmishandeling om een zwangere koe die half twee bevalt hier neer te zetten. Lopen we even intussen terug naar de bus. Want ik wil nog heel veel van je weten. Uh, Hey, 30.000 mensen worden er vandaag verwacht. Dat is veel. Dat is heel veel, maar er zijn er ook veel hier vandaag. Dus ik denk dat we nu al hier al bijna met 10.000 mensen te maken hebben die hier staan om de Woerdense Markt heen. En die komen allemaal voor deze koeien? Nee, ik denk dat het een stukje is dat de Woerdense Markt is een, een traditie hier die al jaren gaat. Ze hebben er koeien bij betrokken om burger en boeren wat dichter bij elkaar te brengen. En denk ik ook de burger te laten zien dat wij nou uiteindelijk als melkveehouders aan het doen zijn. En jij gaat vanmiddag kiezen welke koe de mooiste is. Uit hoeveel koeien moet jij dat besluiten? Ja, het is vaak een vaker lastige taak. Ik doe het samen met nog een jury. En we doen het samen. Uh, uiteindelijk mogen wij inderdaad beslissen wie de beste koe en de mooiste koe van vandaag is. Uh, een leuke job om te doen. En uh, we gaan vanmiddag zien wie het uiteindelijk zal worden. Hey, en wat uh, krijgt dan de eigenaar van de koe en de koe zelf? Wat kunnen ze winnen? Ze krijgen een mooie prijs, dus een mooie beker. En ze hebben de eer als mooiste koe van Woerden te mogen zijn. Nou god, kan, kan het nog erger? Wat moet die koe nou met een beker? Die koe waarschijnlijk niks, maar die veehouder zal er heel blij mee zijn, denk ik. Kom, Nico, we stappen weer de bus in. Even weg van de koeien. Volle bus intussen. En ik ga even van microfoon wisselen. Gaan we dat even snel doen? Ja, kan. Gelke, ons, kan ons niet Nico, Adrie zit intussen ook in de bus. Als u even uw microfoon pakt, uw koptelefoon opzit. Nico, als jij ook even de microfoon pakt, koptelefoon op alsjeblieft. Adrie, u bent de organisator van deze koeienmarkt? Dat klopt. Hoe lang doet u dit al? Wij doen dit nu ongeveer tien uh, jaar. Maar de koeienmarkt zelf bestaat al, heb ik begrepen, vanaf 1400 zoveel? Ja, tot uh, 2000 was het dus uh, elk jaar op de jaarmarkt uh, verhandelen van koeien. In 2000 hebben we de MKZ-crisis gehad. En toen werden de regels aangescherpt. En mo mocht er geen, geen markt meer gehouden worden. En uh, sinds, uh, toen zijn we in 2002 begonnen met een V-show, uh, Want koeien horen op de Woedse markt. Dat was de, de slogan. Toen zijn we begonnen met een uh, show van 10 koeien. En het is nu uitgeroeid tot een evenement van, uh, van zo'n 40 uh, dieren. Jan Bieleman, ook u zit in de bus. Welkom. U bent expert op het gebied van de Nederlandse landbouwgeschiedenis. Ja, het is een beetje een formele vraag, maar wat is de rol van de koe in onze landbouwgeschiedenis? Oei, die is natuurlijk heel erg groot. Je kunt je de Nederlandse landbouw niet voorstellen zonder, uh, zonder rundvee. En dat geldt vooral hier voor de, de kustprovincies. Holland, Friesland, Kop van Overijssel... Maar met name hier de regio rond Woerden, het land van Woerden. was van oudsher een uh, gebied met de hoogste rundveebezetting uh, van ons land. En dat is nu niet meer zo? Nee, ze zijn sinds de jaren 60 uh, zijn de zandgebieden in Zuidoost-Nederland... geweldig opgekomen als uh, rundveehouderijgebieden. Hoe kan het nou? Ik heb vanochtend weer opgelet uh, in de trein vanaf Den Haag naar Woerden... Dat we zo weinig koeien zien staan in het veld? Ja, voor de veehouders is het op dit moment uh, rendabeler om hun rundvee binnen te houden. En uh, ze kunnen. Waarom zo... is dat rendabeler? Omdat ze op zo'n manier. Uh, die koe het beste in de gaten kunnen houden en optimaal kunnen voeren. Maar een koe doet helemaal niks. Die ligt maar de hele dag. Wat moet je nou in de gaten houden bij een koe? Nou, je wilt toch graag weten of hij gezond is. Of er geen problemen met het dier zijn. En ja, of zijn melkproductie is zoals het moet zijn. Want koeien lopen meer gevaar om ziek te worden als ze buiten in het weiland staan dan als ze binnen zijn. Nou... Dat misschien nog niet eens zozeer, maar je kunt ze uh, veel beter, uh, de hoeveelheid voer die zo'n be uh, zo beest moet hebben, kun je veel beter uh, aanpassen aan, uh, aan het dier op dat moment. Ja, en als ze buiten lopen, dan uh, eten ze gewoon waar ze zin in hebben. Ja. ja. Aan de telefoon hangt Peter en Peter die heeft al zijn koeien binnen staan. Goedemorgen Peter. Ja, goedemorgen. Al uw koeien staan binnen. Ja, bijna al mijn koeien staan binnen. Ik heb een groepje koeien uh, die kunnen binnen en buiten, dat moeten ze zelf weten. Die kunnen op en neer scharrelen, zomaar te zeggen. Maar, uh, en ik heb die discussie al, al, al vaak gehad, ja. uh, de koeien zijn liever binnen dan buiten. Maar hoe weet u dat ik dan? Ik de... ben binnen. Waar blieft? Hoe weet u dat die koe liever binnen is dan buiten? Nou, Omdat ze veel, omdat ze veel uh, de koeien zijn veel vaker binnen dan buiten. Ja, ja. En de deuren staan open, ze kunnen ook buiten gaan liggen, Dan moeten ze helemaal zelf weten, daar zijn ze totaal vrij in. Maar ze zijn veel liever, uh, ik denk van de 100 uren dat ze 70 uren binnen zijn en, en, en maar een 30 uh, buiten. Dan zijn die beesten echt en nog luier dan ik dacht. Wat zeg je? Ik zeg dan zijn die beesten nog luier dan ik dacht. Ik versta je niet. Ik zeg, dan zijn de koeien nog luier dan we dachten als ze 70 Ja, ja en... ik weet ook niet hoe dat komt. Maar ja. uh, wat misschien niet bekend is bij het publiek... koeien hebben een hekel aan zon. Oh. Wanneer het boven de 20 graden is en het is onbewolkt met zonnestralen... Uh, daar hebben ze gewoon een hekel aan. Daar valt me elke ja. keer op. Maar dan hoort en de... koeien hebben geen hekel aan 10 graden vast. Want dan zou okay. je het beste buiten kunnen doen. Dus de koe hoort echt in Nederland? Weinig zon, veel... veel... Forst. Ja. Maar even nog een vraag, hè? u heeft alle koeien binnen staan, is dat goedkoper voor u dat de koeien binnen staan en niet buiten? Nou, op het moment met heel uh, mineralen, het uh, mesbeleid is het voor heel veel veehouders bijna ondoenlijk om de koeien nog buiten te doen, ja. bovendien, uh, ja, koeien buiten, de, de omzetting van gras naar melk is in feite niet zo'n heel milieuvriendelijk uh, proces. Ja. Dus je kunt ze veel nauwkeuriger voeren en veel duurzamer, zo zie ik dat dan maar, ja. dan wanneer je de koeien precies voor de bek geeft was, uh, wat ze nodig hebben. En als je, uh, als je het aan de koe vraagt, je doet de koe er geen plezier mee wanneer je de koe naar buiten doet en de draad dicht doet, zodat de koe niet meer naar binnen kan. Ja. Dat kijkt heel mooi voor de fietsers, maar de koeien als ze kunnen kiezen. Blijf ja, dus ze liever binnen. binnen. dan buiten. Nou, ik zou zeggen, hou uw koeien binnen. Dank u wel. Meneer Bieleman, stonden koeien vroeger in Nederland vaker buiten? Uh, ze stonden natuurlijk in ieder geval uh, tijdens de zomertijd buiten. In, uh, vanaf mei, begin mei, gingen ze de stal uit. Ja. En dan stonden ze buiten de wei. Dan werden ze ook uh, gemolken in de wei. En dan gingen ze vroeg in het najaar gingen ze weer uh, naar binnen. En nu hebben we dat niet meer, dat je een moment hebt dat de koeien massaal naar buiten gaan en weer naar binnen? Nee, want uh, de, de, een, uh, op de moderne rundveehouderijbedrijven hebben die koeien de hele dag door, het hele jaar door, de keuze of ze binnen willen zijn of buiten. Ja. Koeien, die uh, nou ja, zorgen ook weer voor nieuwe koeien. Uh, Nico, ik zei het net al, je bent de topfokker van ons land. Je hebt een cadeautje voor mij meegenomen en dat is op verzoek van mijn lieve collega's. Want die hebben zich de hele week hierover opgewonden. Ik heb hier een staafje in mijn hand. Wat is dit wat ik in mijn hand vasthoud? Uh, dat is een uh, rietje sperma van een stier. <laughs> Klinkt wat lachwekkend <laughs> inderdaad, maar uh, voor ons is dat eigenlijk normale zaak. Uh, het sperma van een stier, zodra een koe tochtig is bij ons, wordt ze daarmee geïnsimineerd. Dus, die, dus dit stuur je dan op of dit wordt gekocht? Dit, dit, is... dit kopen wij. Ja. Uh, wij kunnen dit kopen uit alle landen vandaan uh, die gecertificeerd zijn op een juiste gezondheidsstatus. Dus we kunnen uit Canada, Amerika, uh, overal kunnen we het vandaan krijgen. Ja. Waar wij denken dat de beste stier staat, daar halen wij het dan ook vandaan. En waar staan de beste stieren? Ja, daar wordt verschillend over gedacht. In de tak van sport waar wij thuis mee bezig zijn, staan onze beste stieren op dit moment in Canada of Amerika. Canada of Amerika. En dit sperma buisje, dat is super dun buisje, wil ik nu vasthouden, komt uit? Uh, dit is uh, een Nederlands buisje. Dat is God, eigenlijk... ik heb gewoon een Hollandse <laughs> sperma in mijn handen, mensen. Dit is eigenlijk van een stier uh, die uh, bij ons zelf thuis gefokt is. En dat is nog een jonge stier. Ja. En uh, dat heb ik meegenomen. Hoeveel kost dit? Uh, deze is niet duur, dit is uh, rond de 8 euro, maar als je een topstier <laughs> <Sorry. laughs> top vanuit de wereld wil hebben... is dus 8 euro voor Hollandse sperma. <laughs> <laughs> en ja. Canadese sperma, hoeveel betaal je daarvoor? Ja, dat varieert tussen de 35 en de 85 euro oh, per litje. Is fors. En Amerikaanse sperma? Beetje dezelfde prijs, ja. Maar dat is zeer onromantisch, dus die arme stier die mag niet meer gewoon romantisch lekker bovenop een koe uh, klimmen. Nee, die tijd is uh, eigenlijk wel wat voorbij. Uh, ten eerste vanuit veiligheidsoogpunt. Uh, stieren blijven toch gevaarlijke dieren. Er uh, zijn in Nederland ook ieder jaar weer uh, ongelukken die gebeuren met boeren die zelf een stier hebben. Uh, dus nou, maar voor de koe is een stier toch niet onveilig? De natuur heeft toch bepaald dat die koe en die stier het met elkaar doen? Ja, dat is zo. Maar... Een beetje onveilig in de seks <laughs> kan ook fijn zijn, toch? <laughs> <laughs> wij, uh, wij zijn er eigenlijk wel achter dat dit een, uh, een veiligere manier is. En ook uh, qua gezondheidsstatus en verbreiding van, van, van, van, de, van het bloed, noemen we dat. Ja. Dat niet één stier alle koeien dekt en daarna... Maar zeg je nu dat in ons land stieren en koeien nooit meer gewoon romantische seks met elkaar hebben? Nou, het, het komt wel steeds vaker voor weer, omdat het een goedkope manier is. He, sperma aankopen is een dure manier. En het is arbeidstechnisch ook wat interessanter, want die stier zelf die koe wel op die tochtig is. Al oh, wat goed. En dan kan die ook, kan, mag die ook keuren wat jij nu doet eigenlijk, toch? Voor mij heeft die weinig, of die stier weinig uh, voorkeursregelingen. Meneer Bieleman, ik weet van. Uh, ik, ik ben geboren in Pakistan, tot mijn derde daar gewand. Nou ja, hè, verhaal, verhaal. Maar in ieder geval, ik weet als ik terug ga op vakantie in Pakistan naar de dorpen. dan is dat een happening. Op een gegeven moment komen de stieren en de koeien bij elkaar. Alle vrouwen moeten dan naar binnen en ik ga natuurlijk stiekem kijken. En dan gaan de mannen er echt werkelijk omheen staan om te kijken hoe die koe en die stier het met elkaar doen. Was dat vroeger in Nederland ook een happening... voordat we zo'n buisje hadden voor 8 euro? Uh, ja, natuurlijk... continuïteit in het bedrijf... dat is natuurlijk van wezenlijk belang voor iedere boer. En dat was vroeger misschien uh, nog sterker het geval dan tegenwoordig. Het werk van de boer, van de veehouder, was uh, gericht op continuïteit van zijn bedrijf. En daarom was het van belang dat... Alles liep zoals het lopen moest. En dus ook uh, het dekken van, de, van een koe door de Gingen Nederlandse boeren vroeger ook kijken, de mannen? Tijdens dat dekken? Was dat een uh, happening? Nou, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Nee, nee? Nee, nee? Oh, nou, in landen als Pakistan is het dus een soort piepje. Ja, piep daar kan ik wel iets bij voorstellen. <laughs> Ieder land heeft zo zijn rituelen bij dit soort. Ja. Uh, ja. Um, meneer. Nik ja, nou ja, Nico. Doen wij het goed in Nederland? Ik bedoel, Zijn onze koeien, is dat, verdienen we daar veel geld aan? Ik denk dat het op het ogenblik moeilijk is voor de Nederlandse melkveehouder... om er echt een goede boterham uit te halen. We zijn gebonden aan veel regels die vanuit de overheid gesteld worden. We moeten betere plaatsen hebben in de stal voor de koeien. We moeten een goed onderdak hebben voor de koeien. We mogen niet te veel produceren, al dat soort dingen. Ja. Ik denk dat de Nederlandse melkkoe het wel heel goed doet binnen Nederland. Ze produceren goed. Uh, ze hebben een goed onderkomen. Maar het zou fijner zijn voor de boeren als we een beter inkomen hadden daaruit. Ja. Of ik zou zeggen, we moeten de prijs van ons sperma wat uh, omhoog gooien. Nou, ik zou zeggen, er zou iets meer per liter melk betaald moeten worden in de supermarkt... om ons ook een klein beetje een, een betere boterham te geven. Ook een goede. Een mailtje van Saskia, die zegt... Gisteren sprak ik met iemand die vertelde hoe geweldig, eigenzinnig, levendig en leuk koeien zijn als ze wild rondlopen. Ik vind die 40 tot 50 liter dierenmishandeling. Ik drink al jaren geen melk meer. Melk is voor baby's, niet voor, voor volwassen mensen. Jan Bieleman, heeft u een wijze reactie? Je moet er erg lang ik, nadenken. Ja, ik weet echt niet wat ik hierop moet zeggen. Nee? nee, Nico? Ook niet? Nou, ik denk dat 40 en 50 liter melk is gewoon geen uitzondering op dit moment meer. Deze koeien kunnen dat aan. Deze koeien die hier vandaag op de show staan en laten zien dat ze in bloeiende vorm zijn, is 40 liter melk geen extreme melkproductie meer. Dus mishandeling is het zeker niet. Nee. En ik denk zelfs nog dat we de zuivel nodig hebben om uh, een gezond mens te kunnen zijn. Kaas, boter, melk. Nou ja, intussen hebben velen van ons uh, melk, wat is het, uh, int hoe noem je die, Intolo lactose intolerantie. Dus zo gezond is het nou ook misschien niet. Uh, ik ben ermee opgegroeid en kijk eens hoe gezond dat ik eruit zie. Dat is waar. <laughs> in ieder geval heb je een mooie glimlach. Aan de telefoon iemand die in tegenstelling tot de heren in de bus niet van koeien houdt, Theo van Duren. Wat Goedemorgen. Heeft, wat heeft u toch uh, tegen koeien? Nou, ik heb op zich niks tegen koeien. Kijk, ik ben, ik ben directeur van het Wereld Natuurbestrijdingsfonds. Ah, u hoort het goed. En uh, ja, kijk, wij, alle dieren, nemen wij onder de loep. En uh, de koe, ja, er zijn mooie praatjes die erover worden gehouden. Maar uh, wat niet belicht wordt, is dat ze voor markt karakterloos zijn. <laughs> en ook weinig vaardigheden hebben. Uh, Welke kijk, vaardigheden, vaardigheden... moeten u dat ze hebben dan? Welke vaardigheden moet de koe hebben? Nou, kijk, uh, dolfijnen bijvoorbeeld kunnen door een hoepel springen, vogels kunnen fluiten. Mieren ja. kunnen 50 keer hun eigen gewicht tillen kunnen tellen. Koeien kunnen helemaal niks. Hè. Nou, Het koeien was, kunnen wel kunnen, hier melk... over de markt lopen. als een soort ken. Soort, soort dat kunnen ze wel, zegt Nico. Nou ja, ja gewoon domweg gaan staan. Maar <lacht> ze kunnen dus niks. Alles overkomt ze. Hè. Dus ook dat melk, waar daar zoveel aandacht voor wordt besteed. dat ze zo geweldig melk kunnen maken. <lacht> ja. dat overkomt ze ook gewoon. Hè. Uh, uh, bijen, die maken honing. Maar die zijn er bewust mee bezig. Die maken ja. afspraken, snap je? Die, die jongens, wat gaan we maken? Klaverhoning, bloemenhoning. Meneer Van Duren, de, de, de, de, de, u kunt... Die zich, die vraag helemaal niet, wat nee. gaan we maken? Er komt gewoon melk, nooit cognac of bier. Je He, zou het de best kunnen zeggen... Ja, maar, maar dat komt uit is, nou, de borst van de vrouw ook niet. Wilt u zeggen dat de vrouw borst ook overbodig is, omdat er geen cognac uitkomt? Nou ja, het, het is zo aardig, maar ik vind de, de vergelijking tussen een koe en een vrouw eigenlijk niet zo, niet zo fijn. Nee, ben ik met u eens. Maar meneer Van Duren, want u kunt zich, uh, nou ja, u heeft daar goed over nagedacht, wat we aan die koe hebben. We hebben er dus niks aan. Uh, wat moeten we doen? Weg met die koeien? Meneer Van Duren, hangt u er nog? Hij staat aangeschreven, maar het tegenovergestelde is gek genoeg toch een feit, want uh, de koe die gaat waarschijnlijk wel ons klimaat redden. Oké. Okay. Uh, ja, die één scheet van een koe, daar komt zo ongelooflijk veel methaan. En methaan is 25 maal zo sterk dan CO2. Ja. En ja, wij voeren als Wereld Natuur van al die jaren actie tegen de afkoeling van de aarde. Ja. En we hebben al drie zomers dat we in juli de kachelaar moeten zetten. Ja. En daar willen wij dus tegen gaan. Dus uh, ja de koe kan ons daar wel bij helpen. Uh, door, uh, dus ik wil die heren wel vragen daar, doe ze naar buiten. Ze moeten niet binnen blijven, wat ik net hoorde. Nee, u zegt naar buiten. buiten. En zoveel mogelijk methaan de lucht in, zodat we weer eindelijk een keer verzoenlijk weer krijgen. Ah, Oké, okay. nou kijk, dat is wel weer belangrijk. Maar dank u wel, meneer Van Duren. Meneer Bieleman, die koe, in tegenstelling tot meneer, wat meneer Van Duren zegt... is toch ook een lopende band... Uh, nou, die, zorgt toch ook, die stoot toch ook aan de lopende band uh, broeikasgassen uit? En dat is weer helemaal niet goed... Uh, nee, maar uh, is dat zo exclusief iets voor, voor koeien, vraag ik mij af. Ja, is dat niet zo? Want het wordt wel vaak gedaan alsof de koe toch echt wel een beetje de oorzaak daarvan is, ook. Ja, nou, ik, uh, ik geloof daar niet zo in. Ik bedoel, de, de, de, de, het serieuze van het probleem. Nico? Ah, ik denk dat, uh, dat er veel meer dingen zijn binnen de wereld die dat uitstoten. Uh, fabrieken, uh, auto's, noem alles maar op. Uh, tuurlijk, koeien is daar een onderdeel van. Maar ik denk dat elk dier daar een onderdeel ja. van is: varken, paard. Dus we geit. moeten niet zo overdrijven. Nee, absoluut. Ik denk dat we moeten koesteren wat we hebben in Nederland: koeien. En uh, er zijn boeren die ze binnenhouden en die ze in de wei hebben. Uh, de boeren die ze binnen hebben, daar ben ik van overtuigd dat die dat ook op een goede manier zullen doen. Ja, en in de bus zit ook een dame die. Even kijken, hoor. Uh, zij heeft een koe geadopteerd. Klopt dat? Zeg ik dat goed? Olga? Ik loop even naar je toe. Olga, je hebt een koe geadopteerd. Ik heb inderdaad een koe geadopteerd, maar ik ben ook bestuurslid van de stichting Koevoet. En die hebben het project Adopteer een Koe. En dat project is opgericht in, nou ja, in 2000, 2001, ten tijde van de MKZ-crisis, juist om de boeren te ondersteunen. En als ik nu hier de keurmeester hoor, kunnen de boeren nog altijd wel steun gebruiken. En dit is echt iets wat ja, de burger en boer eh, nader tot elkaar brengt. De, boer, de buur, burger adopteert een koe voor 50 euro op jaarbasis. 40 euro gaat er naar de boer. En die besteedt dat geld nou ja, ten, voor het welzijn van de koeien. Ik vind het ook een beetje een creatieve manier om die boer uit de financiële problemen te helpen eerlijk gezegd. Maar het geeft de burger een hoop. Het is ontzettend leuk om met kinderen naar de boer te gaan. Vaak hebben de uh, koeien die krijgen de, uh, zelf een, een naam. Dat mogen de kinderen uh, vaak bedenken bij een, uh, bij een boerderij. De uh, stadsmens dichter bij de natuur, voor 50 euro. Het zijn veelal stadsmensen, dat klopt, want de mensen uit de gebieden buiten de Randstad, die zien vaak genoeg koeien. Die zijn moeilijker inderdaad. Dank u wel. We gaan een koe adopteren, luisteraars. Tenminste, als u zegt ik heb zin in een koe. Um, ja, meneer, ik zit, even, ik zit even naar die volle bus te kijken. Meneer, u organiseert dus deze koeienmarkt. Volgend jaar is er weer een? Ja, we gaan het weer proberen. Ik doe maar, het is elk jaar weer een strijd om de boeren zo gek te krijgen... dus dat ze met hun koeien naar boeren komen. Want het is voor de boeren die komen gigantisch veel werk. De koeien moeten getraind worden, moeten gewassen worden. En uh, het is de boerderij altijd veel werk. Maar jaar lukt het weer om boerenfanatiek uh, te krijgen. Dank u wel. Wij gaan straks even kijken. Ik ga zo over de koe. Nico, jij moet weer terug, want jij moet gaan besluiten wie de mis, uh, mis uh, van Woerden wordt dit jaar. Dank u wel. Luisteraars, um, ja, ik zou zeggen, eigenlijk moet ik zeggen, bedankt ook voor de koeien. Ik ga straks mijn moeder bellen en zeggen dat ik het heel zielig vind dat de koe in Pakistan dood is. Want ik heb iets meer gevoel voor koeien nu. Tot morgen.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 Vanmiddag van 2 tot half 4 in dit is de dag Radio 1. Het nieuws van alle kanten.